te zullen gaan wonen ook. Ik wil graag een zegen gaan vragen over deze dienst... ...en dan wil ik dit graag ook meenemen daarin. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vandaag... ...met elkaar weer in de kerk bij een mogen komen. Heer, we komen hier allemaal op onze eigen manier... ...met ons eigen gevoel, met onze eigen wensen... ...en Heer wilt u ons helpen om die wensen te vervullen om ons te verrijken met uw woorden, met uw muziek... met alles wat we hier met elkaar mee mogen maken. En heer, gisteren kregen we het bericht van Gerbam en zijn gezin... dat zij naar buitenpost toe gaan. Heer, ze gaan daar een hele mooie bewuste stap nemen. Ze hebben het beroep geaccepteerd en zullen daar verder gaan... met wat ze hier eigenlijk allemaal geleerd hebben de afgelopen 14 jaar. Heer, wat mogen wij dankbaar zijn als Veenhardkerk... dat u hen op ons pad heeft gebracht dat zij met ons samen zoveel moois hebben bereikt in deze kerk. Heer, vanuit deze plek wil ik ook vragen of u bij ons allen wil blijven. Bij Gerbram en Marian en de kinderen, bij deze stap die ze zetten. Maar ook nu bij ons als Veenhardkerk. Heer, u bent iets gestart met ons en we weten dat u met ons doorloopt. Wilt u bij ons blijven, ook als Gerbram en zijn gezin straks weg zijn, dat wij ook mogen blijven voortzetten, verrijken en vernieuwen. Heer, dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Dan is het moment gekomen dat we met elkaar gaan zingen. Ja, ik zal meteen aan jou doorgeven. Als jullie willen, mogen jullie erbij komen staan. We gaan samen zingen, dat is genade. Voor wat u heeft gedaan. Ik kon niet doorgaan op eigen kracht. Maar dankzij Jezus kan ik nu voor u staan. U spreekt mij vrij, want het is volbracht. Dat is genade en wat ik doe of laat, u liefde. Dat we bij Jezus mogen komen. Het is genade dat we bij hem mogen zijn. Amen. En dan gaan we nu een kinderlied zingen. En als de kinderen het leuk vinden, mogen ze hier naar voren komen. Want we gaan wat bewegingen doen. Ik wil eigenlijk ook vragen of iedereen dan meegaat. Niemand, niemand die me... Met ja, jij wel, fijn. <laughs> kom er maar bij hoor. We gaan zingen, kom laat ons zingen vandaag we gaan niet alleen zingen, we gaan ook klappen. We gaan ook dansen. We gaan ook prijzen. Er komen er nog meer. Oh, wat gezellig. Maar um, kunnen jullie zingen? Kan jij zingen? Ja. Ja, kan jij zingen? En klappen. Kunnen jullie klappen? Laat maar horen, ja? Ja, goed zo. Dat kunnen jullie wel. En dansen. Hoe kunnen we dansen? Ja, heel mooi. Een rondje draaien bijvoorbeeld. Hey. Kunnen jullie dat eigenlijk ook allemaal een rondje draaien? De dansen? Ja, yeah. het yeah. yeah. moet een beetje komen, maar het lukt wel. <laughs> Want uh, we gaan zingen, we gaan dansen, we gaan klappen. Maar we gaan ook bidden. En wat doen we meestal als we gaan bidden? Zo hè, dat doen we zo. Dus als we gaan bidden, gaan we zo doen. Nou, dat doen we allemaal tot eer van God. Dat staat in het liedje ook. We gaan dus zingen tot eer van God, we gaan dansen tot eer van God en we gaan klappen tot eer van God en bidden. Nou, dat kunnen we allemaal wel, dat heb ik al gezien, dus we gaan beginnen. Oké, okay. 1, 2, 3, kom laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom laat ons zingen vandaag, zingen vandaag. Zingen tot de eer van. Kom, laat ons klappen. Kom, laat ons klappen vandaag. Klappen, heel goed jongens. Klappen tot de eer van God. Kom, laat ons klappen. Kom, laat ons klappen vandaag. Klappen vandaag. Klappen tot de eer van. Oké, okay, dansen. Kom, laat ons dansen vandaag. Dansen vandaag. Dansen tot de eer van God. Ja, yeah. kom, laat ons dansen vandaag. Heel goed jongens. Kom laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag. Prijzen tot de eer van God. Kom laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag. Prijzen tot de eer van God. Kom laat ons bidden. Kom laat ons bidden vandaag. Bidden vandaag. Bidden tot de eer van God. Kom laat ons bidden Laten we zingen heel hard, laten we zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laten ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Yes, dat hebben jullie allemaal heel goed meegedaan zeg. Dat was even leuk om te doen. Dan mogen jullie geloof ik mee met... Uh... Oh, jullie blijven nog even zitten. We gaan het vandaag hebben over in wat voor een wereld leven wij. En het thema van vandaag is ook van hoe zien wij de wereld. Als je de mooie dingen in de wereld ziet, dan zie je hele andere dingen... dan wanneer je gefocust bent op misschien angst of verdriet. Hoewel er natuurlijk een heleboel op ons afkomt uh, via media. Um, een hele mooie om mee te starten bij het thema... is binnenkort op uh, 1 november start er weer een nieuwe Ontdekcursus. En in de cursus Ontdek hoef je eigenlijk helemaal niks te weten van het christelijk geloof. Of misschien wil je juist weer even helemaal opnieuw beginnen. Maar kun je het geloof gaan ontdekken? En dan wil ik graag Mia even naar voren vragen. Mia heeft afgelopen periode of een tijdje terug de cursus Ontdek gedaan. Een paar jaar geleden al. Maar nog steeds heel enthousiast over de cursus. Ja. Uh, Mia, wat ik eigenlijk wil vragen is wat doet Ontdek met je? En wat heeft het voor jou betekend... En dan misschien als afsluiten ook van... wat zou je de mensen mee willen geven om ook daar aan mee te gaan doen? Um, ontdekken heeft mij heel veel gebracht. Ik, toen ik begon was ik gewoon eigenlijk een beetje in verwarring. van: Geloof ik? Ja, geloof ik wat? Of geloof ik niet? Denk ik alleen maar dat ik geloof? Ik vond het, dat heeft mij gewoon wel he, de conclusie gebracht... Van, ja, ik geloof. He, het tot mijn eigen verbazing, maar... He, dat is gewoon nu wat ik zeker weet... Ik vond die avonden wel heel boeiend. Ik vond het echt heel boeiend om met mensen die heel anders uh, in de dingen staan. Mensen die uh, niet geloofden, mensen die heel lang al heel erg geloofden. Ik was gewoon echt heel erg, um, ik vond het interessant. Gewoon alle verhalen te horen van mensen hoe iedereen erin staat. Het, dat, dat los daarvan vond ik dat gewoon een hele boeiende avond. Hele interessante avonden met hele fijne en uh, mooie gesprekken. En mij tot de conclusie van, ja, ik geloof. En niet, niet meer zonder verbazing, maar gewoon voor mij nu een zeker weten. Um, en naar de wereld kijken ben ik eigenlijk meer in verwarring geraakt. Ik heb altijd gewoon, dat sluit aan op de, de preek vorige week van uh, Jan Peter, uh, gewoon echt in de evolutietheorie gewoon geloofd Dat was voor mij zo'n feit. En ik ben nu mezelf steeds meer af gaan vragen, ja, maar hoe dan? Hoe gaat dat dan samen met, met het geloof? Hoe gaat dat samen met... Gewoon in die zin meer verwarring, meer verwondering dat ik kijk naar buiten, naar de natuur van, hoe dan? En dat is nog steeds een vraag die ik gewoon heel boeiend vind. En ik was heel blij met de preek vorige week van Jan-Peter daarover. En wat me ook heeft gebracht is dat ik gewoon hier me heel welkom voel in deze kerk. En dat is ook gewoon heel mooi om hier te zijn iedere week. En die ontdekkers, ik vond het gewoon hele boeiende, interessante avonden. Los van het ontdekken van het geloof. Meer kan ik er niet over en, en je geeft al een heel mooi verhaal wat het jou gebracht heeft. Um, waarom zou je het aan mensen aanbevelen? Dus even heel kort, van, van, bijvoorbeeld ook welke mensen zou je zeggen van nou, kijk eens om je heen, in je buurt. Welke mensen zouden nou echt wel um, er heel veel uh, mee kunnen bereiken met zo'n cursus? Um, misschien dat je mensen kent die vroeger, zoals mijn geval, hè, vroeger wel iets aan geloof hebben gedaan... En dan misschien de jaren daarna niet meer. Misschien dat zij dan kunnen gaan herontdekken of het wel of niet iets voor ze is. Um, misschien zijn ook mensen die misschien een heel ander milieu, uh, een geloof hebben beleefd. En kijken of het gewoon bij deze kerk past. Um, nee, misschien vooral mensen die misschien eerder iets met geloof hebben gedaan of helemaal niet. En dan, je kunt proeven aan wat het is. Uh, alles mag, maar niks hoeft. Dat vond ik ook het mooie ervan. Dankjewel. Ik denk. Um, ja. uh, op uh, 1 november begint er dus een nieuwe cursus ontdek. En misschien goed om eens te kijken van welke mensen in de omgeving zou je kunnen vragen om uh, ook misschien samen met jou daar naartoe te gaan. Uh, Gerbram geeft de cursus, uh, ook na de dienst uh, kun je nog even met vragen bij Gerbram terecht... Uh, of bij Mia, van uh, hoe de cursus was en uh, ja, of het misschien bij iemand zou passen. Dan is nu het moment gekomen dat we de kinderen naar hun eigen programma toe gaan. We hebben vandaag drie programma's. Het eerste programma vandaag, dat zijn de Kruimels, de kinderen van 0 tot 4 jaar... En die mogen vandaag mee met Wendy en met Veerle. Wendy en Veerle, zouden jullie even willen gaan staan? Hey, gaan we eens even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik zie ze even niet, misschien zijn ze al achter. Is al, nee? Zou jij even willen kijken? Anders komt er vast een gepaste oplossing, daar twijfel ik niet aan. Uh, dan hebben we vandaag de kids en die mogen mee met Katinka, Arwin en Danielle. Willen jullie ook even gaan staan? Dank je wel. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. En dan hebben we vandaag ook de kanjers. En de kanjers zijn de kinderen van groep 5 tot en met 8. En die mogen mee met Marjan en Gerben. Als jullie ook even willen gaan staan. Ja, dank je wel. En de kids en de kanjers mogen zo meteen in de hal verzamelen hun jas aan doen. Want die lopen even buiten om naar de basisschool De fontein die hier vlakbij zit. Dan wens ik alle kinderen ook een heel fijn programma met elkaar. En als de kinderen zo de kerk uit zijn, gaan wij met elkaar nog een, een lied zingen. En als jullie willen, mogen jullie er ook weer bij komen staan. De hemel vertelt van God heerlijkheid, het uitspansel spreekt van zijn macht. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht aan de volgende nacht. Zonder te spreken geen enkel woord, wordt de stem over heel de wereld gehoord. Verkondigt zijn majesteit, de zee bruist van blijdschap voor hem. De regenboog spreekt van zijn grote trouw, de bergen verheffen hun stem. Zonder te spreken, geen enkel woord, wordt de stem over heel. Daarachter zit. Omdat we hem mogen prijzen. Halleluja aan onze Heer. Amen. Dan is het moment gekomen om de Bijbel te openen. We lezen vandaag een stuk uit het uh, Nieuwe Testament. Een, uh, een brief van Paulus aan de Romeinen. Tijdens de reizen van Paulus uh, wilde hij ook Rome aandoen. En om zijn plannen bekend te maken stuurde hij vooraf een, een brief vooruit. En uh, heel mooi aansluitend ook op het lied van net. Um, om God te kunnen bereiken gaat dat via de Heilige Geest. En dat is het stukje waar ik zo meteen uit voorlees. Het is Romeinen 8, vers 18 tot uh, 23. En jullie kunnen achter mij nu ja. meelezen met de beamer. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er het naar uit... dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid... niet uit eigen wil... maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister van Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Gerbram. Dankjewel uh, Esther. Um, wij, zijn, uh, wij zitten midden in ons, uh, in ons jaarthema. En uh, de maand uh, oktober gaat over het karakter van de wereld om ons heen. En vandaag stellen we de vraag, in wat voor wereld leven wij? Um, als je kijkt wat ons de afgelopen weken uh, allemaal over ons heen gekomen is. He. Ik noem uh, Anne Vamer een schietpartij in Las Vegas, eh, verhalen van orkanen, bosbranden. En dat zijn nog maar een paar dingen. En misschien staat er nog veel meer op jouw netvlies. En dat is wat er in de afgelopen weken gebeurd is. En maar wat gaat er de komende week gebeuren? Al die haat, boosheid, verdriet, lijden. In wat voor wereld leven wij? Ben jij bang? Of ben je juist hoopvol? Raakt het je nog? Of begin je langzaam immuun te worden? Weet je, en, en als jij hoop hebt, hoeveel klappen kan jouw hoop nog hebben? <laughs> hoeveel klappen kan jouw hoop nog hebben? Is het is wishful thinking? Jezelf terugtrekken op een roze wolk? Of is het meer dan dat? Wat voor koers moeten wij gaan... In zo'n wereld lukt het jou om overeind te blijven? Wie lukt het om overeind te blijven? En wie wordt er wel eens aan het wankelen gebracht? Weet je, alles wat in beelden naar ons toe komt en wat we zien aan, aan heftige verhalen en verdriet en aanslagen en vluchtelingenstromen, dat dat geeft ons een gevoel van onveiligheid, onheimisch zijn in deze wereld. En, de, en daar wordt politiek volop ingespeeld met uh, meer blauw op straat, grote beloftes, meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten. Maar er is met dat gevoel van onveiligheid van ons ook iets geks aan de hand. Um, het blijkt namelijk dat ons gevoel van onveiligheid, als je, als je onderzoeken van leest in Nederland, dat ons gevoel van onveiligheid... ...eigenlijk helemaal niet verbonden is met onze directe omgeving. Er is in Nederland bijna niemand die zich echt onveilig voelt in zijn eigen buurt. Of in zijn eigen directe omgeving. En dat blijkt ook, als er bij verkiezingen zijn... ...dan zijn er altijd heel veel proteststemmen van mensen die uh, boos zijn op de regering... ...die tegen buitenlanders zijn, enzovoort, enzovoort. En die komen voor het grootste gedeelte uit allerlei dorpjes waar nooit wat gebeurt. Sterker nog... Um, als je de, de criminaliteitscijfers ziet in Nederland, dan sinds 2000, vanwege al het blauw op straat, daalt de criminaliteit in Nederland in behoorlijk tempo. Maar in diezelfde periode zijn wij Nederlanders ons in een behoorlijk tempo onveiliger gaan voelen. Hoe komt dat? Kijk, het is, het is overduidelijk dat de kans dat jij gewond raakt door van een keukentrapje te vallen, vele malen groter is dan dat je gewond raakt door een aanslag. Toch is er nooit een politicus die zegt, en nou is het klaar met de keukentrapjes. Harde actie. <lacht> nee. er, ontstaan, er, ontstaan wel, er ontstaan wel anti islampartijen maar nooit anti-keukentrapjespartijen. Dat gevoel van angst en onveiligheid dat wij met z'n allen hebben hier in Nederland, dat ontstaat niet door onze directe omgeving. ...maar door al die beelden die vanuit de grote ongrijpbare wereld op ons afkomen. Wij voelen ons bang en onveilig omdat we geen helder antwoord meer hebben op de vraag... ...in wat voor wereld leven wij? Nou, dat antwoord ga jij vanmorgen vinden. En dat antwoord wordt ook de basis waarop jij je eigen karakter kan gaan bouwen. Je krijgt het antwoord in drie stappen. Um, Stap 1. Stap 1 is: um, deze wereld waar wij in leven um, is goed. Het refrein van het Bijbelse scheppingsverhaal is: En zie, het was zeer goed. En, en als je de toekomstvisioenen in de Bijbel leest. Dan zijn dat visioenen die gaan over deze wereld. Over deze materiële werkelijkheid die je kunt vastpakken. En die nieuw wordt en fantastisch. Een nieuwe wereld en een nieuw lichaam. De, de, de Bijbel heeft een heel positief beeld van de wereld om ons heen. En als, je, en als je kijkt dan zijn er twee manieren waarop wij mensen in onze samenleving met deze wereld omgaan. Aan de ene kant heb je het materialisme. He, en dat zijn de mensen die in deze wereld om zich heen kijken en zien hoe goed en hoe mooi deze wereld is en, en kwijlend en graaiend om zich heen grijpen. He, deze wereld als één grote snoepwinkel met de uitdaging om mijn zak snoep zo vol mogelijk te krijgen. Het liefst voller dan al die andere mensen om mij heen. He, een van de mooiste one-liners die ik ooit las over materialisme was iemand die zei, materialisme is een wedstrijd en degene die sterft met het meeste speelgoed, die wint. Mag je over nadenken. Um, kijk, en, en, en het gevolg van, van deze houding... is natuurlijk dat er een enorme ongelijkheid ontstaat in de wereld. En dat deze wereld wordt uitgeput en leeggezogen. En als we heel eerlijk zijn, niet alleen deze wereld, ook wij zelf. Van de weeromstuit is er ook een groep mensen... Die zegt, van ja, weet je, die zich eigenlijk uh, een soort van vol afkeer van deze wereld uh, uh, afkeert, omdraait. Hè, met een bepaalde weerzin naar deze wereld. Die zegt, weet je, al die spullen, al dat hebben, al dat graaien. Weet je, het gaat niet om de dingen. Het gaat veel meer om de geestelijke, de diepere dingen van het leven. Dat is wat echt belangrijk is. Hè, en we moeten eigenlijk proberen juist zoveel mogelijk los te komen van deze wereld, te, te onthechten. Zeg maar de groep mensen die op zoek is naar de nooduitgang. He, er was, um, um, ik denk een week, twee weken geleden, was een man in het nieuws, die heette Hans Schnitzel, en hij is de techniekfilosoof. En er was in het nieuws omdat hij een experiment had gedaan met zijn studenten. Hij is namelijk erg bezorgd over de impact van uh, smartphones in deze wereld. En hij had honderd studenten een week lang laten leven zonder smartphone. En hij was uh, diep geschokt over het resultaat. Want uh, een aantal studenten was het gewoon niet gelukt. En, en een aantal studenten was helemaal lyrisch over hoeveel bevrijding dat dan uh, vervolgens geeft. En, en hij zegt, wij moeten zorgen dat we de wereld uh, bevrijden van, uh, van smartphones. Want dan moeten we, wij moeten daar met z'n allen vanaf. Hè. Onthechting als het grote ideaal. Um, en nou, nou, nou als je er van de buitenkant naar kijkt, zou je zeggen dat christenen zich heel makkelijk in allebei die werelden kunnen bewegen. Hè? Want, want christenen kunnen prima een materialistisch leven leiden, hè? want uiteindelijk zweeft onze ziel naar de hemel en dan doet deze aarde er toch niet meer toe. Maar als je de Bijbel goed leest, vertelt de Bijbel een ander verhaal. De Bijbel vertelt een verhaal over een wereld die goed is en waarvan je mag genieten. Dat is het mooie. Hè? Je kunt werken in het Koninkrijk van God en daar prima een goed glas wijn bij drinken. Maar het wordt nooit een wereld om te hebben. Het is een wereld om voor te zorgen en van te delen. Het is een wereld waarin je geroepen bent om je vol liefde toe te wijden aan de schepping en de mensen om je heen. En dat is een wezenlijk andere route dan graaien of onthechten. Oké, okay, dat is stap 1. Daar kan ik veel meer over vertellen, maar voor vandaag is dat stap 1. Stap 2. Die prachtige, mooie wereld is niet zo mooi gebleven. Paulus zegt, deze wereld is in de greep van het kwaad. En dat komt omdat wij mensen in staat zijn om van alles wat mooi en goed is, een afgod te maken. Kijk, een van de sterkste dingen van het christelijk geloof, en, en mensen vinden het altijd vreemd als ik het zeg, maar ik ben er echt van overtuigd. Een van de sterkste dingen van het christelijk geloof is dat er geen religie is die het kwaad zo diep peilt als het christelijk geloof. Um, neem, neem bijvoorbeeld die telefoon als voorbeeld. Weet je, je kunt zeggen, oh vreselijk, smartphones, dat gaat helemaal mis. Weet je, er is niks mis met een smartphone. Zo'n smartphone is een hoogtepunt van, van menselijk vernuft en menselijke creativiteit en, en, en vakmanschap en techniek. Prachtig en fantastisch dat mensen dit kunnen maken. Er is niks mis met jouw telefoon. Er is iets mis met jou. Wat er mis is, is dat wij mensen ons houvast en onze zekerheid en ons geluk zoeken in de spullen, in de dingen... In plaats van in de schepper van die dingen. En dat zuigt ons leeg. Dat zet ons tegenover elkaar. Daar ontstaat het kwaad. En dat trekt een sporen van verwoesting door deze wereld. En heel de schepping leidt mee. Dat is wat Paulus zegt in het stukje wat we net lazen. Paulus denkt vanuit diezelfde basis als wij in stap 1 ontdekt hebben. En hij zegt die wereld. Die fantastische wereld, die is ten prooi gevallen aan de zinloosheid. Die is in de slavernij van de vergankelijkheid. Die wereld zucht en leidt. En, en ik denk dat het ermee begint dat we dat gewoon even laten staan. En dat we met elkaar beseffen dat dat de wereld is waarin we leven. Een fantastische wereld die in de greep geraakt is van het kwaad. En, en um, ik, zal, ik zal niet zeggen dat je, dat je je niet moet laten raken door het kwaad, of dat je niet geschokt mag zijn. Ik denk dat je altijd geschokt moet zijn, door het lijden, het kwaad en het verdriet in deze wereld. En maar dat besef zou je ook iets weerbaars moeten geven. Iets van dat je ervan bewust bent dat dit de wereld is waarin we leven heel even nog over verder want ik, ik denk namelijk dat als je gewoon met mensen praat dat is ook mijn ervaring dan, dan zal iedereen toegeven ja weet je deze wereld is niet volmaakt je kunt er heel lang over doordenken hoe diep dat kwaad in de wereld zit maar we weten allemaal dat dit niet een perfecte wereld is He, zeker, zeker christenen die schreef dat gelijk toe en toch is het zo dat elke keer als er weer iets heftigs gebeurt mensen enorm geschokt zijn hoe komt dat? En Dat komt volgens mij omdat wat wij in ons hoofd doen, is dat we in deze wereld, waarvan we weten dat hij in de greep is van het kwaad, dat we een soort van veilige eilandjes maken, om onszelf en om onze eigen omgeving heen. En die eilandjes, die verklaren we veilig. En we eisen ook van, van de overheid en van de mensen om ons heen, die mensen die er invloed op hebben, dat ze die eilandjes veilig houden. En we raken geschokt op het moment dat het kwaad daar binnenkomt. Kijk, als er per jaar vijf tot tienduizend mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Dan vinden wij dat hier met elkaar oprecht erg. Maar, als er een vliegtuig uit de lucht wordt geschoten. En er sterven 260 Nederlanders. Dan staat het hele land op zijn kop. Maandenlang met allerlei ceremonies. Weet je... Als er, als er een aanslag is, een heftige aanslag in Bagdad, dan vinden we dat erg. Maar een aanslag in Parijs, die vliegt ons naar de keel. Want in dat geval bereikt het kwaad onze veilige eilandjes. Kijk, en een christen zou moeten weten dat er geen veilige eilandjes bestaan. Het kwaad stopt niet bij de grens van Nederland. Het kwaad stopt niet bij jouw voordeur. Het kwaad stopt ook niet bij de grens van jouw hart. En ik geloof oprecht dat we een verschil kunnen maken alleen al door minder geschokt te zijn. En niet dat het ons niet raakt, maar dat we laten zien dat het ons niet ontverblaast. Dat we weten in wat voor wereld we leven. En dat begint mee dat we iedere illusie van menselijk, zelfgemaakt, zelfgecreëerde veiligheid doorprikken. En dat geeft ook de ruimte voor stap drie. En stap drie, dat is de stap waar Paulus in het stukje wat hij schrijft... alle aandacht opvestigt. Want die fantastische wereld... die in de greep is van het kwaad... en redding nodig heeft. Die wereld heeft hoop gekregen. En die hoop... Dat is niet alleen maar van nou, allemaal ellende door de Bijbel. En misschien ooit komt het nog eens goed. Nee, die hoop. Dat is het grote verhaal waardoor de hele Bijbel heen gaat. Kijk, die, die brief aan de Romeinen is niet de meest toegankelijke brief van Paulus. Hij gaat alle kanten op. De diepte in en opzij. Maar het stukje wat Esther net gelezen heeft. Daar zet Paulus ons even op een uitkijkpunt. En in dat stukje kunnen we even dat hele grote verhaal van de Bijbel overzien. Daar waar we vandaan komen. Die fantastische schepping. En daar waar we uiteindelijk met z'n allen naartoe gaan. En Paulus die zegt, die, die, die stappen, die, die wereld die in, fantastisch gemaakt is in de greep van het kwaad. Maar die hoop heeft gekregen. En, en dan zegt Paulus, hij gebruikt daarbij het woord slavernij. De wereld is in de slavernij van de vergankelijkheid. En slavernij dat is voor mensen die de Bijbel heel goed kennen, zeker in die tijd van Paulus, een woord wat, wat van alles oproept. En vooral wat verwijst naar een van de, van de sleutelverhalen uit het begin van de Bijbel. Namelijk dat moment dat het volk Israël in slavernij was in Egypte. En dat God dat volk met een enorme kracht heeft bevrijd uit die slavernij. Uit heeft geleid in een wereld verbonden met hem. En uiteindelijk naar een land dat overstroomt van melk en honing. En in de tijd van Paulus wist iedereen, die bevrijding, die, die het hart vond van de identiteit van Gods volk, Gods bevrijde mensen, is een belofte van een nog veel grotere bevrijding. Dat die mensen van God uiteindelijk bevrijd zouden worden van de wereld van de zonde, het kwaad en de vergankelijkheid zelf. Nou zegt Paulus, die belofte. Dat, dat we bevrijd zouden worden van de vergankelijkheid. Van de slavernij van de vergankelijkheid. Die is niet alleen maar voor Gods volk. Die is er zelfs niet alleen maar voor de mensheid. Die is er voor heel deze wereld. Heel de wereld zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. En dat zien we terug... ...in de wetten, in de profetieën, in de psalmen... ...in al die delen van de Bijbel. Het goede nieuws van het evangelie... ...gaat over heel ons leven. En heel deze wereld. En die hoop en die bevrijding... ...die, die beloofd werd... ...die is gekomen in Jezus. Overal waar hij kwam... ...kon je proeven, kon je voelen... ...kon je zien wat die bevrijding inhield. En dat moment van zijn dood en opstanding dat is het moment van de nieuwe uittocht. aan het kruis verslaat hij al die machten van kwaad dood, vergankelijkheid, lijden en ellende en als Jezus na drie dagen uit het graf naar buiten komt dan begint er een nieuwe dag het kwaad en het lijden blijft achter en een nieuwe wereld staat op we weten niet wanneer Jezus alle heerschappij in deze wereld zal hebben. Maar dat het moment gaat komen is zeker. Er is in deze wereld niet meer alleen maar lijden en verdriet en kwaad. Er is in deze wereld een leeg graf. En er is de geest van God in de harten van mensen. Dat is waarmee we mee mogen leven. Deze wereld heeft hoop gekregen. Dat is wat Paulus in dit stukje steeds zegt. En het woord wat hij daar gebruikt, het barensweeën, dat is eigenlijk een prachtig beeld. Het geeft alle ruimte aan het lijden en het verdriet. Maar met zoveel hoop. Deze wereld, deze fantastische wereld, in de greep van het kwaad, is niet door God verlaten. Hij heeft al ingegrepen. Er is niet alleen maar kwaad, er is Jezus en er is een geest van God die hier rondgaat. En dat, en dat geeft ook licht, zegt Paulus, op onze rol. Op wie jij mag zijn en op wat jij mag doen. Als je, als je even terugdenkt bij stap 1, wat was onze rol? Tussen graaien en onthechten was het onze rol om lief te hebben en te zorgen en te delen. Het kwaad zorgt ervoor dat we niet aan die rol toekomen. Maar, zegt Paulus, als Jezus regeert, als het kwaad is verslagen, een van de dingen die dan zal gebeuren is dat wij onze oorspronkelijke rol weer op ons gaan nemen. Dat we weer vol liefde en toewijding zorgen voor die wereld om ons heen. Nou zegt Paulus, deze schepping, deze wereld om ons heen snakt ernaar. Ziet er rijkhalsend naar uit dat jij die rol weer op je neemt. Daar verlangt de wereld naar. Deze wereld om ons heen is onze missie. Zo mogen we er naar kijken. Daarom heeft God in deze wereld een kerk neergezet. Daarom zijn wij er. Om te midden van het verdriet en het lijden een plek te zijn van troost, van vergeving, van vrede, van zachtheid. Een plek waar mensen thuis kunnen komen. Om, om in een wereld die zo hard hoop nodig heeft. Juist op die plekken waar het lijden en het kwaad het hart duwt, die hoop een gezicht te geven. Dat is waarvoor wij er mogen zijn. In wat voor wereld leven wij? Als we om ons heen kijken, dan zien we een fantastische wereld. En we beseffen heel goed dat het een wereld is die heel diep in de greep is van het kwaad. Maar we gaan door deze wereld heen. Met hoop in ons hart. En op die basis. Kan jij staan. Kan jij overeind blijven. Kan jij jouw karakter gaan bouwen. Kan je andere mensen overeind helpen. En, en kan jij de moed vinden. Om je vol liefde toe te wijden. Aan de wereld om je heen. Om te bouwen. En om te genieten. En als er nou komende week weer een schietpartij is, of iets heftigs gebeurt, of, of een aanslag plaatsvindt. Weet je, laat je niet omverblazen. Durf overeind te staan. En zeg, weet je, dit is de wereld waarin we leven. Maar er is veel meer dan alleen maar dit lijden. Deze wereld heeft de hoop gekregen. Weet je, en ik besef heel goed dat van die drie stappen is die laatste, de hoop, natuurlijk het aller ingewikkeld. En we hebben allemaal momenten in ons leven dat de hoop ons ontglipt. Weet je, en dan stort dit hele verhaal in elkaar. En dan worden we bang en dan worden we cynisch en dan gaan we misschien wel graaien. En het enige wat dan helpt, is kijken naar Jezus. Er was in de hele geschiedenis van deze wereld maar één echt hopeloos moment. En dat was het moment dat Jezus uitriep. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En het aloude christelijke antwoord is, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Daar mag je aan vastgrijpen. Jezus ging hopeloos ten onder aan het kwaad. Zodat jij, ik, wij samen deze hele wereld glorieus mag verrijzen in de hoop die hij geeft. Laat dat het anker zijn voor jouw ziel. En hoe meer dat lukt, hoe meer je ook vol hoop door deze wereld zult gaan. Ik heb voor vandaag één toepassing. En het is een toepassing die je zelf nog moet toepassen. Maar, maar hoe, tra hoe train je jezelf in hoop? Um, gooi een druppel op een gloeiende plaat. Een van de dingen die we in deze wereld heel veel merken, is dat mensen zeggen, weet je, het heeft toch allemaal geen zin ontwikkelingshulp heeft geen zin... Uh, uh, goed doen heeft geen zin... je laat jezelf alleen maar... Uh, uh, belachelijk maken... niet doen. En misschien zijn er ook wel momenten... dat je dat zelf ook zo denkt... of voelt of gelooft. Hoe train je jezelf in hoop? Het toch doen. Geloven dat het zin heeft... in alle omstandigheden... om iets goeds te doen. Het goede is nooit zinloos. Omdat wij geloven dat de wereld hoop heeft gekregen. Dus als je de kans hebt, gooi een druppel op een groeiende plaat. Dan train je jezelf in hoop. En je laat de wereld om je heen zien dat er mensen zijn die wel hoop hebben. Nou, daar mag je mee aan de slag gaan. Zullen we samen bidden? Goede God, Vader in de hemel, we komen bij u. Vanuit een wereld die op alle mogelijke manieren in brand staat. Heer, een wereld die ons soms naar de keel vliegt. Heer, maar we vanuit die wereld steken we onze handen uit naar u. Verlangend naar uw kracht en naar uw hoop. In de overtuiging dat u ons overeind kunt houden. Heer, en dat door wie u bent, er zoveel hoop is in deze wereld. En waar wij naar verlangen, Heer, is dat die hoop steeds meer ons hart verovert. Steeds meer ons leven domineert. En dat kan alleen maar als u dat steeds meer en steeds dieper bij ons inprent. Als u in ons gaat wonen. Als uw geest in ons neerdaalt. Zodat we die hoop niet alleen in ons hoofd hebben zitten. Maar in ons hart en door ons hele leven heen. Heer, dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. We gaan zingen. Maar jullie mogen best zitten als jullie dat fijn vinden hoor. Ja, lees de woorden en laat het tot je doordringen wat er staat. Vaak kunnen we zingen of iets lezen zonder dat het tot ons doordringt. Maar laten we nou eens gaan zingen. En echte woorden tot ons laten spreken. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet van. Wie God is... Dwint wanneer het daglicht door. Dank jullie wel. We gaan samen avemal vieren. En avondmaal, dat is, uh, dat is er volgens mij ook voor die momenten dat de hoop ons ontglipt. En, en dat Jezus dan ons leven binnenkomt en ons uitnodigt en tegen ons zegt, kijk, ik weet in wat voor wereld jullie leven, maar jullie zijn geen mensen in de greep van het kwaad. Jullie zijn de mensen van de nieuwe uittocht. Jullie zijn verbonden met mij. En dat hij die hoop aan ons uitdeelt. Zodat we door deze wereld kunnen gaan... met hoop in ons hart. En dat avondmaal, uh, dat is er voor die mensen... die van zichzelf weten dat het... kwaad ze naar de keel vliegt. Dat de hoop ze soms ontglipt, Maar die ervoor kiezen om... om niet hun vast te zoeken en allerlei dingen om hen heen. Maar hier in Jezus zelf. En door hem getroost te worden. En bij hem hoop te vinden. En dan door deze wereld te gaan. Om die hoop... Een gezicht te geven. Jij bent van harte uitgenodigd als je dat wil om met ons mee dat avondmaal te vieren. Um, als je dat om een of andere reden niet wil, dan liggen er kaartjes, daar staan gebeden op. Uh, daar kun je gewoon met ons meedoen door uh, terug te geven in gebed. Um, nou, op een antwoord op wat je net van, uh, van God gehoord hebt. Um, wij gaan zo'n avondmaal vieren. We gaan eerst samen bidden, leg ons leven voor hem neer. En we zullen dat, dat gebed ook afronden uh, met onze vader. Mag je mee bidden, wordt ook mee gebeamd. Goede God, vader in de hemel, we komen bij u. En we bidden voor deze wereld en voor het lijden in deze wereld. Heren, we denken aan die vluchtelingenstromen die we voorbij zien komen. Aan al die mensen die in Libanon, uh, in Syrië, in, in uh, landen daaromheen uh, vastzitten... Maar al die mensen die een plekje hebben gevonden in Nederland. Maar, maar ook weer niet echt thuis zijn. Een wereld opnieuw moeten opbouwen. We denken aan de Rohingya die met honderdduizenden de zee oversteken. En zoveel volken en plekken die we nu niet genoemd hebben. Heer, wees er in die kampen, op die plekken. Waar hoop zo ver weg lijkt. En waar het lijden zo heftig is. Heer, wij bidden voor een wereld waar zoveel haat en agressie is in het groot tussen landen, maar ook in het klein tussen mensen, ook achter voordeuren. En misschien ook wel in ons eigen hart. Heer, we leggen dat voor u neer. En we bidden u. Heer, kom met uw beweging van liefde en hoop. Voorover ons hart, voorover onze huizen, voorover onze steden. Heer, en vul deze wereld met uw liefde en met uw hoop. Heer, we... we Bidden, Heere, dat we door deze wereld mogen gaan. In het besef hoe deze wereld is, maar ook met uw ogen en met uw handen, op die plekken waar dat nodig is. Heer Jezus, we willen samen avondmaal vieren. Trek ons naar u toe. Raak ons en zend ons weer uit. Heer, geef dat we meegenomen worden in die beweging. Heren, dat is ons gebed en ons verlangen. En we willen dat, dat doen en beginnen door samen het gebed te bidden, dat u ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont, laat uw naam geheiligd worden.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 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat op mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de breken drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Het brood dat wij breken, is de eenheid met het lichaam van Jezus.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 En gedenken geloven dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jullie kunnen bij Esther een stukje brood krijgen, bij mij een slok wijn. En we draaien dan zo achterlangs en het werkt het beste als de mensen achterin uh, het eerst beginnen. Laten we gaan staan en dan gaan we samen al zingen het avond maar afsluiten. voor samen zingen. geweldig feit is dat hij houdt zoveel van ons ik vind het zo gaaf om te beseffen dank u Heere God We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen. Ik heb nog een aantal mededelingen en zometeen na de mededelingen zal de collecte zijn. Dan zingen we nog met elkaar een lied, dan mogen we de zegen van Gerbram ontvangen en dan is er tijd en ruimte om nog lekker even wat na te praten met elkaar ontgenot genot van een kopje koffie, een kopje thee of wat limonade. Dus ieder daarvoor alvast van harte uitgenodigd. Ik wil even beginnen met de mededelingen. Uh, volgende week uh, preekt Gerbrand weer bij ons in de kerk en uh, zal er een speciale dienst zijn. Uh, de familie Postema die gaat uh, verhuizen, of is nu denk ik inmiddels verhuisd. Die nemen volgende week afscheid uh, tijdens de dienst. En het is ook een bijzondere dienst omdat dan ook uh, de oudste raad uh, zal Bart zich uh, toe gaan voegen. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Kolen, ja Bart Kolen die komt uh, bij de oudste raad. Uh, die zal uiteindelijk de plek van uh, Wimpol in gaan nemen. En die wordt uh, volgende week zondag uh, wordt die ingezegend tijdens de dienst. Dus ook allen van harte welkom bij die dienst. Dan hebben we voor vandaag nog de bloemen die we altijd geven aan iemand in de omgeving. Uh, dat kan zijn om iemand een hart onder de riem te steken of om iemand uh, te feliciteren. En de bloemen van deze week die gaan naar... Ik zal even weer erbij pakken. Heel mooi passend ook bij het uh, thema van deze dienst. Ze gaan naar Ivo van Duinenveld uit Waverveen. Hij heeft uh, de overtuiging dat hij ook als individu een heel mooi verschil kan maken in de wereld op het gebied van duurzaamheid. En hij heeft onder andere een zonneboiler en zonnepanelen aangeschaft. En hij hoopt eigenlijk met de keuzes die hij maakt dat hij uh, de wereld weer mooi door kan geven en duurzaam door kan geven uh, naar uh, de volgende generaties. En voor zijn inspanningen willen we hem eigenlijk bedanken uh, met een bloemetje. En gaan dus de, deze week de bloemen naar hem. En dan heb ik nog het collectendoel. Ook heel mooi passend bij uh, het thema van vandaag. Um, Voice Oeganda. We collecteren de hele maand oktober voor uh, Voice Oeganda. En dat is eigenlijk opgestart door uh, Marion. Zij is gevlucht uit uh, Rwanda uh, tijdens de oorlog uh, 1994. Ze is onlangs met haar zoons teruggegaan. En heeft wonder boven wonder haar familie en bekenden weer teruggevonden. Maar heeft ook gezien hoe erg het land eraan toe is. En zij ziet ook niet alleen de angst en het verdriet en de pijn. Maar zij ziet juist de kleine dingen waar je iets kunt veranderen. Dus ze verzamelt geld in, juist voor de weduwe, de kinderen van de weduwe, de wezen. Om voor hen een nieuw bestaan op te bouwen. Want dat is juist zo'n vergeten groep die eigenlijk buiten de boot valt bij de heropbouw van een land. Dus ze zamelt geld in om eh, nou ja, eigenlijk van alles daar... voor die mensen nog te kunnen realiseren. Naai ateliers van alles. Eh, misschien leuk om er even op te googlen. En op de beamer staat ook nu wat extra informatie. Dus van harte bij jullie aanbevolen. En dan als laatste nog even. We hebben het vanmorgen in de dienst al even over gehad. Ontdek begint weer op woensdag 1 november... Eh, Kijk eens om je heen, zijn er mensen waarvan je denkt: misschien wel heel mooi voor hun om op die manier eens te kunnen snuffelen aan het christelijk geloof. Uh, extra informatie bij Gerbrand of bij Mia. Dan uh, gaan we nu met elkaar collecteren. En na de collecte zingen we nog een lied en mogen we de zegen ontvangen. we zingen met elkaar. Als jullie willen, dan mogen jullie erbij komen staan. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier. Bij elkaar. Een leven lang te gast. Er ligt een hemelsvader. De schouders wij